11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Winschoten worden vandaag twee panden gesloopt... waarin eerder deze week brand is gesticht. Volgens de gemeente zijn de panden zo beschadigd... dat er niets anders op zit. Mogelijk worden vandaag nog drie panden gesloopt... waarin is geprobeerd brand te stichten. Volgens de gemeente is het nog niet duidelijk... of de eigenaar van die leegstaande gebouwen... ze versneld wil afbreken. Winschoten wordt de laatste tijd geteisterd door branden. Afgelopen nacht was er nog een brandje in een Haag. De inflatie is in september gelijk gebleven. Dat meldt het CBS. Net als in de voorgaande twee maanden waren de prijzen... voor goederen en diensten gemiddeld 2,3 hoger dan een jaar eerder. In september waren vliegtickets ruim 15 procent duurder. Maar nieuwe auto's waren weer goedkoper. De economische schade door files is vorig jaar gedaald ten opzichte van 2010. De vervoerders en verladers hebben laten berekenen dat de files vorig jaar tussen de 750 miljoen en 1 miljard euro kosten. Een jaar eerder werd de schade nog berekend op meer dan 1,2 miljard euro. De vervoerders en verladersorganisatie TLN en EVO zeggen dat de verbreding van de wegen heeft geleid tot een daling van de filekosten. De NS neemt in november de reisinformatie op treinstations over van ProRail. reizigers klaagden dat ze bij grote problemen zoals winterweer steeds wisselende berichten hoorden, waardoor ze niet wisten wanneer de treinen wel of niet reden. De overname moet dat probleem verhelpen. De Nederlandse mededingingsautoriteit gaat akkoord met de overname, op voorwaarde dat prijs en kwaliteit hetzelfde blijven en concurrenten er geen hinder van ondervinden. Nou ja, een voor de hand liggend risico is dat de NS eigen bedrijf gaat bevoordelen ten opzichte van de concurrenten. Door ze een voorsprong te geven in timing van de informatie of anderszins. En daar hebben we dus nadrukkelijk regels voor willen zien waar ze zich aan te houden hebben dat er een gelijk speelveld is. En behalve de NS maken ook Connection, Veolia en Arriva gebruik van de reisinformatie. De Duitse autocoureur Michael Schumacher stopt aan het eind van dit seizoen met Formule 1. Hij zegt dat zijn batterij bijna leeg is en dat hij niet meer de motivatie heeft om door te gaan. Schumacher stapte in 2006 al uit de Formule 1. Op dat moment had hij 91 raceoverwinningen en zeven wereldkampioenschappen op zijn naam staan. Beiden een record. In 2010 kwam hij terug bij het team van Mercedes, maar daar heeft hij tot nu toe geen Grand Prix weten te winnen. Eerder werd al bekend dat Schumachers plek bij Mercedes wordt overgenomen... door de Brit Lewis Hamilton. Het weer nog van het westen uit zonnige perioden, maar ook wat buiend. Het wordt ongeveer 15 graden, morgen bewolkt... en vooral in de ochtend veel regen en wind. Het wordt ook dan een graad of 15. ANWB-verkeersinformatie. Nog drie meldingen van files op de ringweg van Amsterdam. De A10 West richting Den Haag is er zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen het Koenpijn en Westpoort staat twee kilometer. De linkerrijshoek is dicht. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Dam twee kilometer. En tot slot de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en Maan drie kilometer.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 Henk Brandhorst was een verzetsheld. Althans, dat dacht zijn familie. En dat dachten ze nog vele jaren na zijn dood. Maar dat beeld werd ruw bijgesteld. Er dook informatie op dat Henk Brandhorst niet alleen Joden had gered... maar ook een Joodse jongen heeft vermoord. De zoon van Henk, Henny Brandhorst, begon een onderzoek. En hij zit zo hier. Hebben vegetariërs breekbaarder botten of juist niet? Het antwoord komt van Menno Bentveld. En de langste grens ter wereld die tussen China en Rusland lijkt te worden geslecht. De twee landen maken elkaar tegenwoordig het hof. Maar sommige Russen zijn bang voor de gele invasie. De wereldontvanger legt zijn oor te luisteren. Kijk hem ook. Surf naar de Vrouwen van vanaf 50 jaar worden in Nederland elke twee jaar opgeroepen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. En dat veroorzaakt veel stress. Is dat het wel waard? Volgens onderzoeker Claudia Keizer Dekker niet. Zij promoveert morgen op haar onderzoek en zit in een studio in Groningen. Mevrouw Keizer, goedemorgen. Goedemorgen. U onderzocht de psychologische gevolgen van dat bevolkingsonderzoek en wat kwam eruit? Um, nou, we hebben inderdaad uh, onderzocht wat de, wat de nadelen zijn van het bevolkingsonderzoek borstkanker. We hebben dat gedaan omdat er. Uh, ja. Een, uh actuele discussie is omtrent de balans tussen de voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Ja. En onze studie laat zien dat als vrouwen doorverwezen worden, en dat is in 2% van de gevallen die uh, meedoen aan het bevolkingsonderzoek, dat uh, bij twee derde van deze vrouwen is er sprake van een goedaardige afwijking, dus dat heet dan vals positief. En deze vrouwen die dus uiteindelijk geen borstkanker blijken te hebben scoren wel heel hoog op angstbeleving en depressieve symptomen voordat de diagnose bekend is. Um, en een jaar later zien we dan dat dat effect heeft op de psychologische kwaliteit van leven... dat verlaagd is tot een jaar na de diagnose. En dat is alleen maar bij die 2% van die vrouwen? Of alleen maar bij de 2 derde? Of hebben alle deelnemers last van psychische klachten door het onderzoek? Nou, wij hebben alleen gekeken uh, naar vrouwen die doorverwezen zijn. Dus we hebben niet alle vrouwen onderzocht... die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek. Dus alleen de vrouwen die echt doorverwezen zijn... en uiteindelijk een benigne uh, diagnose hebben gekregen. En ongeveer 12% van de vrouwen in Nederland krijgt te maken met borstkanker? En uit het bevolkingsonderzoek komt dus maar een heel klein percentage borstkankerpatiënten. Dat is nog geen procent. Hoe kan dat? Dat, dat is correct. Um, dat uh, heeft meerdere oorzaken. Met name omdat uh, 50 of ongeveer 50 procent van de borstkanker uh, is bij vrouwen tussen de 50 en 75 jaar. En de rest van de vrouwen onder de 50 en boven de 75 jaar. Daar zit ook een groot deel van de vrouwen die borstkanker krijgen. En die zitten niet in het screeningsprogramma. Dus die patiënten worden dankzij zelfonderzoek wellicht gevonden? Ja. En dat levert toch ook stress op? Elke maandje borstenonderzoek op knobbeltjes. Uh, ja, dat is weer een andere discussie. Daar hebben wij in ons onderzoek niet naar gekeken. Maar daar is ook veel uh, discussie over geweest over het wel of niet uh, zelfonderzoek doen van, uh, van vrouwen van hun borsten. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek is gewoon een gewoonte geworden voor vrouwen in Nederland. Hè? Dat doe je nou eenmaal. Zou dat wat u betreft anders moeten dan? Um, wat onze belangrijkste conclusie is... is dat wij vinden dat uh, de psychologische nadelige gevolgen... die wij in ons onderzoek hebben aangetoond... dat dat onderbelicht is in de informatiefolder... die vrouwen krijgen bij de oproep om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek. En wij vinden dat vrouwen recht hebben op betere informatie... zodat zij zelf ja, beter de beslissing kunnen nemen... of zij willen deelnemen aan het bevolkingsonderzoek. Daar zouden gewoon verhalen in moeten staan... over psychische klachten die vrouwen krijgen. Ja, correct. Ondanks dat ze dat misschien nog meer angst aanjaagt. Nou, ik denk dat als je vrouwen beter informeert over wat de nadelen kunnen zijn... dat uh, het niet zozeer betekent dat ze er niet me zullen meedoen... maar dat ze beter uh, in de gaten hebben dat, dat zij dat soort psychologische nadelen ondervinden... Um, en dat zij mogelijk ook eerder aan de bel kunnen trekken. En wat ons betreft vinden wij ook dat als vrouwen doorgestuurd worden... Uh, en het blijkt uiteindelijk een goedaardige diagnose te zijn... dat je ook de vrouwen die meer risico lopen op deze psychologische nadelen... Uh, dat je die moet identificeren en zo nodig ook extra zorg moet aanbieden. Want je kan ze eruit die... halen, de vrouwen die meer risico lopen. Dat, dat kan je zien. Ja, je kan een soort psychologische test doen om te kijken wie dan meer risico heeft... om na een jaar een verlaging van de psychologische kwaliteit van leven te hebben. En die vrouw moet je eruit pikken en daar moet je bijzondere aandacht aan besteden. Precies, ja. Moet het bevolkingsonderzoek eigenlijk nog wel doorgaan als het nog geen procent oplevert? Dat is een hele lastige vraag. Um, daar is een uitgebreide discussie gaande in de, in de huidige literatuur... Um, en het belangrijkste van de huidige literatuur is dat de discussie is... of he, de sterfte van borstkanker is gelukkig heel erg gedaald... de afgelopen 20, 30 jaar met zo'n 25 procent. En de discussie is, is dat nou door screening... of is, is dat met name doordat de uh, uh, aanvullende behandeling... zoals chemotherapie uh, zo fors verbeterd is. En ook de hormonale therapie heeft een hele grote bijdrage geleverd... aan de daling in borstkankersterfte. En daarop uh, heeft u geen antwoord, want daar deed u geen onderzoek naar. Klopt. Claudia Keizerdekker, veel succes met uw promotie morgen. Dank u wel. De vaste luisteraars van de Gids.fm, die weten het. Dit uh, betekent wetenschap, dit muziekje met Menno Benveld. Menno, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Jij komt vertellen over de wetenschap achter sterke botten. Ja, de aanleiding is, het 4 oktober, hè? Dierendag, eet geen dierendag, ook wel genoemd. Um, ik dacht, nou, daar zullen we eens een beetje aandacht aan gaan besteden. Eerst maar eens even de vraag, wat is de overeenkomst, weet jij die... tussen de wielrenner Maarten Chalingi en mijn collega Janine Abring? Nou, ze hebben allebei een ernstig ongeluk ze gehad. Precies, ze bezig. hebben allebei een ernstig ongeluk gehad. Inderdaad, Janine, in wie is de mol? Dat is vanaf, ik meen vanaf januari te zien... Uh, ook dat ongeluk, in wie is de mol, nou, allemaal afschuwelijk. En uh, de Chalingi tijdens de derde etappe van de Tour de France dit jaar... Uh, dat hebben we kunnen zien en horen. We gaan even terug naar 3 juli van dit jaar. Wat gebeurde er precies? Ik heb geen idee. Het, was, uh, zo, uh, het ging zo hard en in één keer lag ik op de grond... Uh, en toen kwam uh, ongeveer het halve peloton over mij geloof ik. Dus uh, dat was niet echt leuk om mee te maken... Het is echt klotezooi. Ik hoop dat het meevalt. Hoe ben je naar de finish gefietst? Uh, met één been. Mijn linkerbeen uh, blokkeerde de hele tijd. Dus ik, uh, ik heb de hele tijd met de rechts moeten fietsen. Ik ben uh, heel blij dat die jongens in het groepje gewoon... we gaan ga met het wiel zitten, we rijden wel. En, uh, dus ik ben zo naar de finish gekomen. Ik ga het zien wat het is. Ja, nou hoe het was. Ernstig dus, gebroken heup. Hij... hij fietst gewoon door. Hè? Hij, fietst, hij fietst gewoon door. De man ja, die gewoon door ja. Ja. Uh, Het moest met drie schroeven aan elkaar gezet worden. En we horen besprek nog even hoe, over hoe het nu gaat. Tweede overeenkomst tussen die twee is dat ze zijn beide vegetariër. En nu lag Janine in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Is daar zeer goed behandeld. Uh, maar een arts maakte een opmerking. Uh, je gaat toch wel weer vlees eten. Hè? Want het is veel beter voor je bloed. En voor, uh, voor je bot. En voor het herstel. En, is dat, nou, dat zo? nou ja, Dat vroeg ik mezelf. Wel. Is dat nou zo? Dat, dat, he, dat, hij maakt wel die opmerking, maar hebben vegetariërs nadeel bij, bij hè, als ze her, moeten herstellen van een zware factuur, zoals Janine en Chalingi? Nou, ik, heb, ik dacht eerst maar eens even naar dat bloed kijken. Um, ik sprak met Patricia Schutte uh, van het Voedingscentrum, je kent haar, en uh, met Martijn Katan, hoogleraar voedingsleer. Uh, zij beaamden allebei dat bloedarmoede bij vegetariërs wel wat op de loer ligt. Het um, belangrijkste gemis van een, een niet-vleeseter is ijzer. Nou, ijzer zorgt voor de aanmaak van het eiwit hemoglobine, um, uh, zit in rode bloedlichaampjes, en dat zorgt ervoor dat het zuur stof door je lichaam wordt. Dus dat ijzer heb je nodig. Ijzer heb je nodig. En ijzer uit dierlijke producten vertelden ze me, wordt makkelijker in het, op, in het lichaam opgenomen dan ijzer uit plantaardige producten. Um, plantaardige producten, zoals uh, groenten en peulvruchten en noten, daar zit ijzer in. Maar dat moet in het lichaam nog omgezet worden. Dat kan heel goed met bijvoorbeeld vitamine C. Dus als je smorgens als vegetariër een bruine boterham uh, eet, um, dan moet je daar vitamine C bij, sinaasappelsap bij drinken. En dan wordt het goed op, uh, omgezet in het lichaam. Dus dat kan allemaal. Je moet wel goed opletten als vegetariër dat je die vleesvervangers... He, goed opletten wat je eet met vleesvervangers, ja. dus noten... En dat dat allemaal voldoende ijzer bevat. Kaas, zo zei Patricia Schuttenberg, ja, kaas, dat denken mensen. Ik eet een kaasplak, maar daar zit dan weer te weinig ijzer in. Dus veel graanproducten en zo. En ijzer, is dat ook goed voor het bot? Nou, voor bot zijn weer andere stoffen nodig. Uh, ik belde met Wageningen Universiteit, afdeling Humane Voeding... en uh, dokter-ingenieur Rosalie Rutte van die afdeling... die vertelde me wat precies uh, voor het bot nodig is. Ja, de belangrijkste bouwstoffen volgens ons zijn uh, calcium, vitamine D en eiwitten. En uh, eigenlijk eten de meeste mensen in Nederland uh, voldoende zuivelproducten, Dus dan zit het uh, wat betreft uh, calciuminname zeker goed. Uh, de aanbeveling voor calcium is zo'n 1000 milligram tot 1200 milligram voor volwassenen. En dat halen we de meeste Nederlanders eigenlijk wel met gemak. Uh, wat betreft vitamine D. Vitamine D krijgen we normaal gesproken omgezet door de zonde, Net onder de huid. Maar je kunt het ook via de voeding binnenkrijgen. Zoals bijvoorbeeld uh, vette vis. Zoals makreel, haring, zalm. Of bijvoorbeeld uh, te vitamine D producten Zuivel, zonlicht. Lijkt me dat iedereen het wel een beetje binnenkrijgt of uh, uh, niet? Ja, precies. Dus het, het lijkt erop dat vegetariërs... mits een beetje een, een, een studie maken van wat ze precies moeten eten... maar dat doen de meesten wel. Zich uh, echt geen zorgen hoeven te maken over, over bloed en botten... en algehele gezondheid en herstel na zo'n zo fractuur. Bijzonder is dat ik eigenlijk uh, aanwijzingen tegenkwam van het tegendeel. Oh. Uh, Rosalie Rutte die zei me dat veel vegetariërs... Uh, sowieso een wat gezondere levensstijl hebben. Ze letten beter op... Wat ze eten, ze weten waar hun voedsel vandaan komt, uh, ze, ze, ze, ze bewegen vaak ook meer. En ik kwam ook een onderzoek tegen van de Universiteit van Brussel, waarin aangevoerd wordt dat juist voor sterke botten een vegetarisch menu beter zou zijn. Uh, dierlijke, dierlijke eiwitten, zitten veel in vlees, zouden de kans op bot ontkalking, Dus zwakke botten vergroten. Uh, nu zijn eiwitten ook weer nodig voor de aanmaak van het bot. Dus er is een balans nodig in het lichaam. Maar er lijkt een verband te zijn tussen heel veel vleesconsumptie... en uh, bijvoorbeeld uh, heupfractuur. Nou, dat weet ik het nog niet. Nee, nee, nee, goed. Dus, kijk, natuurlijk is je, je natuurlijke aandacht is van belang en wat je verder eet. Maar uh, er, er is een, uh, uit onderzoek blijkt, dus er zijn veel studies die wijzen op een verband tussen veel vlees eten en zwakke botten. Het frappant is dat ook Maarten Chalingi dat noemt. Uh, hij zat afgelopen zondag in Vroege Vogels. Ja. Hij is ambassadeur van de Vegetarische Restaurantweek. Dat is deze week. Uh, in tal van restaurants kun je, ook sterrenrestaurants, kun je nu voor een heel fijn prijsje zeer goed vegetarisch eten. Het is ook een project van Vroege Vogels, dus vandaar dat ja, ik reclame, reclame ja, voor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 Extra ja, rommel in je nieren te krijgen. Dus dat is wel uh, een heel goed voordeel ook. Dus wie weet uh, dat de potten uh, aanmaak ook beter gaat bij vegetariërs, dat kan natuurlijk. Ja, dat kan. Maarten Cialingi vaart er wel bij. Uh, Volgend jaar moet je natuurlijk wel even op zijn fiets blijven zitten, dan pakt hij nog eens een, een etappe. Uh, je zei net, nou weet ik het nog niet. Ik zal nee. het nog even resume. Vast staat dus dat een goed geïnformeerde vegetariër uh, uh, die goed zijn vleesvervangers in de gaten blijft houden, geen bloed en botten heeft die zwakker zijn. Ook geen nadeel heeft bij een, een fractuur of zo. Sterker nog, er zijn aanwijzingen dat een vegetariër wel eens wat gezonder zou kunnen zijn dan de dagelijkse uh, vleeseter. Maar natuurlijk, ik zeg het er nog maar eens even bij, wel afhankelijk van de, he, de levensstijl en de rest van het, uh, het genepakket. En Maarten Cialingri is weer terug. En Janine Abbering ook, hè? Jeanine is sinds zondag weer terug in uh, Vroege Vogels. En aanstaande ja. zondag weer te blijven. Samen met Menno Bentveld. Bentveld. Hartelijk dank voor je blik, je wetenschappelijke blik op het nieuws. Hungry heart, here is Bruce. Bos. Jongen, jongen, jongen, is dat alweer 32 jaar geleden? Bruce Springsteen, een Hungry Heart. De vader van Henny Brandhorst was een verzetsheld. Dat dacht hij althans. Tot hij tien jaar geleden ontdekte dat zijn vader tijdens de oorlog ook iemand heeft vermoord: een 16-jarige Joodse jongen. Hij kan het maar moeilijk geloven dat zijn vader een moordenaar is. En begint de zoektocht naar wat er gebeurd is op 16 september 1942 in de bossen van het Brabantse Deurne. En dat leverde een boek op: Moord op een onderduiker. En de Brandhorst is hier. Goedemorgen, meneer Brandhorst. Hallo. Uh, uw vader, Henk Brandhorst, zou tijdens de oorlog... de 16-jarige jongen Michael hebben vermoord. Ja, dat klopt. Hij is na de oorlog uh, veroordeeld voor de moord op uh, de 16-jarige Michael... een Duitse-Joodse vluchteling die met zijn eigen familie en nog een andere familie... in de bossen bij Deurne terecht was gekomen. Eigenlijk waren ze op weg naar België... en vervolgens wilden ze via Frankrijk naar Zwitserland vluchten. En uw vader zou onder andere voor de transport Ja, werken. mijn vader en zijn, zijn uh, handlangers, zullen we maar zeggen... die zouden daarvoor zorgen. Dat zou via een uh, omgebouwde benzinetruk hebben moeten gebeuren. Maar uh, de grens zat op dat moment potdicht. En er was iemand in Deurne die had gezegd... nou ja, breng ze maar naar, uh, naar mij toe, want ik heb wel plek voor ze. Maar maar toen ze daar aankwamen was er helemaal geen plek. En toen kwamen ze uiteindelijk terecht in een, uh, ja, een badhuisje... in een zomerkam van een uh, pastoor uit Helmond... die daar uh, voor de oorlog allemaal parochiaantjes uh, liet zwemmen, gimmen waarschijnlijk. Dat en, lag uh, in de bossen, Dat lag in de bossen bij deurnen, zeg maar. Ik ben daar vorige week toevallig geweest, om het zelf te aanschouwen. en het, uh, Ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe daar zes mensen ondergedoken hebben gezeten. Maar die hebben er dus gezeten, een tijdje? Ja, ongeveer tien dagen. Ze kwamen daar uh, de eerste week van september aan... en uh, hebben daar tot 16, 17, 18, 19 september gezeten. Uh, maar het probleem was dat die mensen nergens meer naartoe konden. En uh, mijn vader en zijn handlangers... Kregen eigenlijk het gevoel dat ze ook niet meer wisten waar ze met die mensen naartoe moesten. En dat leek lekte langzamerhand uit hè? In de en uh, die, werden, die onderduikers die werden gezien door boerenfamilies uit de buurt. Uh, nou, je weet niet precies wat zich dan in het hoofd van iemand afspeelt, maar ik denk dat er het de gedachte is ontstaan dat verraad nu al heel erg makkelijk op de loer lag. En, uh, omdat ze niet goed wisten wat ze nog met die mensen moesten... en bang waren dat ze verraden zouden worden... en dat zij dan vervolgens ook opgepakt zouden worden... Euh, hebben ze een rare gedachtesprong gemaakt... en gedacht, dan, euh, ja, dan moeten we ze maar van het leven beroven. Dan moeten ze alle zes dood. Dan moesten alle zes dood, ja, dat wordt ook zo gezegd. Dan moesten alle zes dood. Uh, zijn, uh, wordt ook zo gezegd door je vader, hè? Uh, ja, ja, ja. En er zijn kuilen gegraven en er uh, is gereedschap aangeschaft. Een hamer en scheppen. En op een kwaaie dag, 16 september, uh, werd Michiel als eerste opgehaald. Vermoedelijk alleen door mijn vader, niet, niet door zijn medehandlanger. Meegenomen op de fiets naar een plek waar een andere man stond te wachten. En uh, mijn vader heeft op een gegeven moment gevraagd of Michiel af wilde stappen... en uh, op de rand van een greppel wilde gaan zitten. En uh, dat heeft de jongen gedaan. En uh, nou ja, mijn vader heeft nog even gedraald achter hem... en. Uh, hij heeft een hamer ter hand genomen en heeft hem uh, op zijn hoofd geslagen. Een jongen is overgevallen en uh, was waarschijnlijk nog niet dood. Maar mijn vader is zo geschrokken van wat hij gedaan heeft. Althans, dat zegt hij, dat hij is uh, weggelopen bij het lichaam. En naar uh, een plek verderop om bij zinnen te komen. En vermoedelijk is in de tijd dat hij er niet bij was, zijn hand langer. José Peerboom, een wat schimmige uh, verzetsfiguur... die uh, later door het verzet is geliquideerd... omdat hij informant van de SD zou zijn geweest... Mm. Uh, heeft José waarschijnlijk nog geprobeerd om hem te wurgen... met een uh, elastieke cintuur... die daar overigens volgens de patoloog-anatoom niet voor geschikt was. Maar ik vermoed dat José heeft geprobeerd om nou ja, de dood wat sneller dichterbij te brengen... want die jongen die lag daar... Maar die is natuurlijk toch gestorven. Ik bedoel, hoe dan ook. Ze scheden was ingeslagen. U zei net, uw vader was dan nogal van ons boven van de daad die het gedaan had. Althans, dat zegt hij. Dat heeft hij nooit tegen u gezegd, Dat staat gewoon in de rapporten van de politie. Nee, maar ik heb alles uit het proces verbaal moeten lezen. Mijn vader praatte nooit over de oorlog. Althans, nooit uit zichzelf. En als we daarna vroegen, dan kregen we wat algemene dingen over... Ja, verzet in de Zaanstreek. De naam van Hannie Schaft werd ook nog wel eens genoemd. Ja, er was verbinding hè, tussen de Zaanstreek en Haarlem en waar Hannie Schaft actief was. Maar uh, hij praatte nooit door en wij waren kinderen, dus we vroegen ook nooit door. En uh, nou ja, toen wij op een leeftijd waren, dat we daar eindelijk eens naar hadden kunnen vragen... was mijn vader al dood, want die is in, 61, of in 81 op 61-jarige leeftijd uh, is die gestorven. Toch heeft u wel iets gehoord van het verzetsleven van uw vader, van uh, een tante van u, hè? Um, nou ja, in de familie was er ook niet heel erg veel over bekend. Uh, het verhaal gaat dat mijn vader uh, iemand zou hebben doodgeschoten... Uh, die een, verhaal, of die een uh, gevaar had gevormd voor het verzet. Het, uh, het verhaal over de Zaansreek heb ik eigenlijk meer uit andere bronnen uh, uh, gekregen. Want er is nog iemand die daar leeft en die heeft mijn vader gekend. Uh, uh, uh, die heeft hem meegemaakt. Uh, die heeft ook gezegd dat het een wat norsige, stugge man was die niet zo spraakzaam was en uh, die ook wist... dat hij gearresteerd zou worden na de oorlog. Uh, hij is vanwege van, die moord? Vanwege die moord, ja. Hij heeft niet, hij is er ook over gesproken met andere verzetsmannen. Heeft hij heeft gezegd: ja, de bevrijding is voor mij geen bevrijding... want er staat, voor, er staat mij nog wel iets te wachten. En uh, Hij is toen eigenlijk teruggegaan naar de regio waar hij uh, geboren was. En dat is... Uh, hij is geboren in Kolkengen, maar hij is teruggegaan naar het huis van zijn oudste zuster in Nieuwe Sluis. Dat is daar niet zo ver vandaan. En uh, daar is hij uiteindelijk gearresteerd. Vreemd genoeg. Door uh, de man die op dat moment verloofd was met een andere zuster van mijn vader. Ja. En, uh, dus een latere oom van mij. En uh, ik vermoed dat ze... Je was bij de politieke, politieke opsporingsdienst. Ik vermoed dat ze het zo geregeld hebben dat mijn als mijn vader gearresteerd zou worden door nou, iemand die bijna al familie was dat hij er dan ook niet moeilijk over zou doen. Uh, ik heb overigens het idee dat hij daar helemaal niet moeilijk over had willen doen... want hij wist dat hij gearresteerd zou worden en hij heeft zich ook laten arresteren. En uw vader is ook veroordeeld? Hij is veroordeeld tot, uh, tot zes jaar. De officier wilde eigenlijk acht jaar uh, gevangenisstraf. Maar de rechters uh, die menen toch dat hij vanwege zijn verzetsactiviteit... Uh, nou wel iets strafvermindering uh, mocht krijgen. Dus hij is veroordeeld tot zes jaar en hij heeft er vier van uitgezeten. Dit verhaal dat stond ooit in het Eindhovens Dagblad in 1994. Een ja, journalist heeft dat geschreven. Dat artikel kreeg u pas in 2002 van een ja. neef van u. Een broer, een broer van mij. Een broer. Ja. En, en toen uh, bleef u een tijd lang ja, stil. U heeft niks gedaan. En uiteindelijk bent u dat gaan uitzoeken. Nou ja, ik had net een andere baan en dat was eigenlijk heel druk. En ik, ik heb tegen mezelf gezegd, omdat, ook omdat ik historicus ben, uh, dat zoek ik nog wel eens een keer uit. En uh, nou, in 2010 uh, was het zover. En uh, toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken... en uh, ben ik begonnen met mijn speurtocht. Ik denk overigens wel dat als ik toen was begonnen, in 2002... dat ik veel minder teruggevonden had dan dat ik nu heb teruggevonden. Omdat, uh, nou ja, via internet... alle archieven zijn inmiddels online raadpleegbaar. Mensen ja. publiceren hun memoires. Maar geloofde u dat verhaal meteen? Uh, nee, nee. Nou ja, niet. Het was natuurlijk schrikken, omdat je dan ziet... Ja, je vader wordt genoemd als uh, de man die het op, op zijn geweten zou hebben... Je denkt ook, ja, journalist, de pers, maar mooi verhaal. Mooi verhaal omdat uw vader verhaal. zich in de oorlog heeft ontfermd over drie Joodse zusjes. Ja, ja, ja, ja, dat is een ander mooi verhaal. Uh, wat ik, uh, en dat hoorde u toch van uw tante, of niet? Nee, ook niet. Ook niet? Ik nee, dacht nee. dat ze dat vertelde over een, op een ik, van de verjaardagsfeest. Ja. Nee, die heeft een gedichtje voorgelezen ja. tijdens het 25-jarige huwelijk van mijn ouders. Ja. Ik heb dat toen nooit gehoord of dat is oh, niet dat op mijn doogdoren. Maar zo? ik kreeg okay. de kaart in handen zeg maar de felicitatiekaart waar dat rijmtje op stond. En, en dat ging over die zusjes. Dat ging over jodenmeisjes in ja. de algemene zin. Er werden geen namen genoemd. En pas in het procesdossier las ik de namen van die meisjes. En ook hoe dat allemaal gegaan is. Ik bedoel, mijn vader heeft uh, vanaf juli 42 de zorg gehad... voor drie Joodse meisjes die hij op verschillende adressen heeft laten onderduiken. En dat ook allemaal bekostigd heeft. Hij zorgde voor voedsel. Hoe betaalde hij dat dan? Nou ja, dat, dat is wat schimmig. Uh, ik vermoed dat hij dat geld niet uit eigen zak uh, heeft betaald... maar dat hij dat kreeg van andere mensen die hij hielp onderduiken... en dat hij dus aan schuiven was met geld. En er ontstond natuurlijk een probleem toen de mensen die geld hadden betaald... om naar Frankrijk te vluchten en stranden in een bos bij Deurne... en dat geld terug wilden hebben. Dat geld had hij eigenlijk al... Aan die meisjes besteed. Ik bedoel, er wordt door iemand gesuggereerd dat mijn vader geen joden hielp uit de goedheid van zijn hart, maar om er zelf beter van te worden. Maar uit stukken blijkt toch wel dat hij dat geld heeft gebruikt om weer andere mensen te, te helpen. Eh, of hij dat zo had moeten doen, dat weet ik niet. Ik bedoel, we worden natuurlijk allemaal voor rare ja. keuzes gesteld. En in de oorlog word je helemaal voor rare keuzes gesteld. Hij heeft dat zo gedaan. En ik wil ook helemaal niet suggereren dat, uh, dat de hulp aan drie Joodse meisjes... de moord op een Joodse jongen uitvlakt. Maar ik heb wel proberen te beschrijven... Uh, met wat voor dilemma's iemand te maken heeft gekregen... daar in een tijd waar ik mezelf niet in kan verplaatsen. Ik wil u danken voor dit verhaal. Dat verhaal is trouwens te lezen in het boek dat Henny Brandhorst geschreven heeft. Moord op een onderduiker. Dat is van uitgeverij Pers en ligt nu in de winkels. Steeds meer Chinezen gaan de Russische grens over. Maar niet elke Rus wordt daar blij van. Naar de hoofdpunt van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. In Griekenland hebben tientallen havenarbeiders het ministerie van Defensie bestormd. en een blokkade opgeworpen. Ze zijn boos omdat ze al een half jaar geen salaris zouden hebben gekregen. Het zijn medewerkers van een grote Griekse scheepsbouwer. die gespecialiseerd is in marineschepen. Rusland heeft Syrië opgeroepen publiekelijk te benadrukken dat de beschieting van Turks grondgebied per ongeluk was. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, zei ook dat Syrië moet voorkomen dat het opnieuw gebeurt. Syrië had het zelf al over een tragische fout. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek, sprak vanochtend van een schandelijk incident. Amerikaanse minister Clinton is woest. En later vandaag komt de VN Veiligheidsraad bijeen over de kwestie tussen Turkije en Syrië. En in Winschoten worden vandaag twee panden gesloopt waarin eerder deze week brand is gesticht. Volgens de gemeente zijn ze zo beschadigd dat er niets anders op zit. Mogelijk worden vandaag nog drie panden gesloopt waarin geprobeerd is brand te stichten in Winschoten. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm met Felix Hurders. Tot 12 uur nog is Romney wel de echte winnaar van het eerste televisiedebat met Obama vannacht. En wat is die overwinning dan waard? En Francisca van Jolen vertelt over een voorkeursbehandeling op Facebook. John, Paul, George en Ringo van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Hoe lang is dat alweer geleden? 1967. Being for the benefit of Mr. Kite. Mr. K will challenge the world The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate The Hendersons will dance and sing as Mr. K flies through the ring Don't be late, let us K and H assure the public Their production will be second to none And of course, Henry the Horse dances the war. Mr. K performs his tricks without a sound And Mr. H will demonstrate ten summer sets he'll undertake on solid ground He's been, been some days in preparation A splendid time is guaranteed for all And tonight Mr. Kite is topping the bill Een misterio installatie op uit te testen. Aan de ene kant hoor je de begeleiding en aan de andere kant alleen maar de zang. Behalve dan bij het kleine stukje instrumentale gedeelte in dit voor de benefit of Mr. Kruijt van the Beatles. de Beatles. De de wereldontvanger. Wereldontvanger Willem Frank ten Noot. Neemt ons mee naar Siberië. Ja, maar een van de langste grenzen ter wereld. 3645 kilometer. Zo is de grens tussen Rusland en China. En dat gebied was in het verleden nogal eens het toneel van conflicten... tussen de Chinezen en de Russen. Voor het laatst in 1969. Toen was er een grensconflict dat bijna escaleerde... tot een totale nucleaire oorlog tussen die twee landen. Nou, hoe anders zijn die verhoudingen nu? Beide landen hebben bijvoorbeeld flink geïnvesteerd... in de aanleg van een gezamenlijke oliepijpleiding... om Russische olie uit Siberië naar China te transporteren... En vorige week werd in Vladivostok een plan gelanceerd om een gigantisch gokpaleis voor Chinese toeristen te bouwen. We are planning to develop it as an integrated resort with gambling used as an anchor and we're planning to receive 10 to 12 million tourists a year. De, de regionale gouverneur was dat, uh, Mikolevski. En hij vertelt over een toekomstig luxe resort... waar gokken centraal zal staan. En Vladivostok, dat moet het Macau van het noorden worden. Voor wie dat niet weet... Uh Makao, dat is dan weer het Las Vegas van China. En uh, de gouverneur verwacht dat er jaarlijks 10 tot 12 miljoen... voornamelijk Chinese toeristen zal ontvangen... in het opgepimpte Vladivostok. Nou, Dat is een stad helemaal in het verste hoekje van, van Rusland. zat jarenlang in het verdomhoekje, of decennia lang eigenlijk. Maar de afgelopen jaren werd in Vladivostok ineens met miljarden gesmeten. En dat allemaal om Chinezen aan te trekken? Uh, nou, het was eigenlijk om Chinezen aan te trekken... uiteindelijk om investeerders aan te trekken. Uh, Rusland organiseerde in september een enorme conferentie, de APEC-conferentie. Dat uh, was een topconferentie met landen van rondom de Pacific. Uh, China was er ook bij, uh, Japan, Amerika. En die top werd gehouden op Ruski-eiland, uh, voor de kust van Vladivostok. En om dat eilandje met die conferentie makkelijk bereikbaar te maken... werd de langste kabelbrug ter wereld gebouwd, meer dan drie kilometer lang... Een prijskaartje van 775 miljoen euro. Speciaal voor die conferentie? Ja, speciaal voor die conferentie. En nu is dat natuurlijk fijn voor de 5000 bewoners van het eilandje. Want die kunnen lekker snel naar Vladivostok rijden om boodschappen te doen. Met dank dus aan nou ja, het prestige van president Poetin. Nou, Nu is die APEC-top uh, lang en breed afgelopen. En de verwachting is ook wel dat Vladivostok weer door Moskou vergeten wordt. Maar niet door de Chinezen. Want de Chinese investeerders zien die gokpaleizen in Vladivostok wel zitten. Die gokpaleizen en allerlei andere projecten. Er staat voor 95 miljard uh, aan infrastructuur. Infrastructuurprojecten staat daar op de rol. Ja, en daar is geld voor nodig. En om dat geld om die, uh, Russi om die uh, Chinese investeerders binnen te halen, dat is dan weer de taak voor de Russische makelaar Salavat Rezbaev om die benodigde miljarden uit China binnen te halen. 7, 10 years ago, it would be unimaginable to offer a serious level of Chinese investment into certain areas of the economy. Right now, not only we're witnessing it, we're dealing with we're doing it. Ja, dat was de, de makelaar Resbaev. Die doet in, in miljarden. Een jaar of tien geleden was het ondenkbaar geweest dat Chinezen grootschalig zouden investeren in bepaalde sectoren. En op dit moment zien we het gebeuren. Dat is, ja, Resbaev en zijn Chinese partners die zijn er al mee bezig. Met steun van de Russische regering. Willem-Frank, waarom was het destijds ondenkbaar dat Chinezen grootschalig zouden investeren in bepaalde sectoren, zoals jij dat noemt? Nou, er waren nogal veel Haviken, Russische Haviken, die waarschuwden voor het gele gevaar. Uh, en, en voor een te grote invloed van, van China in Rusland. En Poetin was een van hen. En uh, in 2000, toen hij net president was, zei hij tijdens een toespraak in Siberië... zei hij, als we geen concrete maatregelen nemen... dan praat de lokale bevolking in de toekomst Japans, Chinees of Koreaans. Nou, we weten, zijn beleid is inmiddels veranderd... want Rusland heeft dat Chinese kapitaal hard nodig. Maar die nationalistische stemmen die zijn er nog steeds wel. Zoals uh, Nadezhda Mikhailova. En Zij beheert een pensioen voor Chinese migranten... in de stad Blagoveshchensk vlak aan de grens. Ze zijn everywhere in de straten aan de rivierbank, at de the markt. Ze even het aantal Russen tijd. Ik ben bang dat ik wakker morning in China. Ja, na, na Dejda, ziet overal Chinezen, ze ziet ze op straat, op de markt en het zijn er soms meer dan, dan Russen en ze is bang dat ze een dag wakker zal worden in China. Nou, wat deze vrouw betreft, moet het aantal Chinese migranten worden ingeperkt. Wonen en werken er dus veel Chinezen in Siberië? Nou, in die grensstad, ja, logisch want die stad ligt aan de grens, daar wonen er we wel wat. Dat zijn er officieel twee 2000, maar uh, men zegt wel, het zijn er uh, misschien wel tien keer zoveel. En er is een diep tot geloof onder de Siberische Russen... dat er een stiekeme, soort van druppelsgewijze... Chinese invasie van hun land gaande is. Er valt ook veel te halen natuurlijk, want in Siberië... zit het tal van grondstoffen. Uh, maar een feit is wel dat de meeste Chinezen... zich helemaal niet definitief vestigen in, uh, in Rusland. Ze komen daar om te werken in de bouw uh, of uh, op boerenbedrijven. En dan gaan ze weer terug. En ze doen het werk waar de Russen hun neus voor ophalen. En dat zegt uh, Vladimir Yatskov, die vlakbij... The Since the beginning of Gorbachev's reforms, perestroika, everything's been destroyed. Today, young Russians don't want to do anything. They're fine with drinking and smoking pot. It's impossible to make them work. Maar de Chinese zijn hard workers. Het is goed dat ze hier zijn. Ja, Vladimir die roemt de Chinezen die zo keihard werken. En ja, terwijl de Russische jongeren die doen eigenlijk niets anders dan een potje blowen en, en heel veel drinken. Dat zegt hij. En Ze zijn niet aan de slag te krijgen. Ja, aan de andere kant, de Russische bouwvakkers en landarbeiders die zijn dan weer steeds minder interessant om in te huren. Want ja, hun lonen liggen drie keer zo hoog als van hun Chinese concurrenten. Dus zelfs al zouden al die Russische jongeren wel willen werken, dan is het nog moeilijk voor ze om aan de bak te komen. Ja, precies. Dat is wel een probleem daar. Er is ook gemorre over en daarom is de overheid nu begonnen met het inperken van het aantal werkvisa. Dat wordt verstrekt aan Chinezen om Russische banen te beschermen. Maar ja, dan nog is er heel veel werk, uh, ja, vies werk, zwaar werk, waar, uh, waar Russen helemaal niet op zitten te wachten. Er is geen rust voor te vinden. En De realiteit is dat het, uh, in het Russische Verre Oosten, daar wonen nu nog geen 7 miljoen mensen meer. Dat is één inwoner op, een, uh, op de vierkante kilometer. En de verwachting is dat het over een aantal jaar... dat het er nog maar 4,5 miljoen zullen zijn. Dus die regio die loopt in, uh, in hoog tempo leeg. En ja, Chinezen, uh, dan heb ik het over toeristen, over arbeiders en over ondernemers... die zijn heel hard nodig daar om die economie draaiend te houden. Waar doet me dit verhaal aan denken? Willem Frank de Root, dank je wel. De Gids.fm Afgelopen nacht tijdens het eerste debat uh, tussen Obama en Romney... was Francisco van Jona nog klaar, wakker, internetjournalist... en uh, hoofdredacteur van de opinie en debatsite joop.nl. Francisco, was het druk op het tweede scherm? Uh, dat ligt aan welke tweede scherm je het over hebt, uh, Felix. Want er zijn nogal veel tweede schermen. Er was een, uh, een speciaal, door die, uh, die commissie die het debat organiseert... die had een speciaal tweede scherm ingericht. De uh, Voice-off, dat zag je op Yahoo en op YouTube. Uh, kon je dat onder andere bekijken? Dat was geen succes. Daarentegen, op Twitter was het het uh, ja, meest besproken uh, gebeurtenis... ooit in de Amerikaanse geschiedenis. Uh, 10 miljoen tweets zijn er verstuurd, uh, werd uh, bekendgemaakt. En daar zag je ook eigenlijk dat het, uh, dat het allemaal gebeurde... Iedereen had daar op zijn eigen manier vorm aan gegeven... wat ik aardig vond, bijvoorbeeld Sleet.com... een hele aardige, goede journalistieke site. Die had uh, een selectie gemaakt van, uh, zeg maar, uh, uh, linkse uh, Twitteraars... en rechtse Twitteraars, prominenten. En die kon je dan naast elkaar volgen hoe zij reageerden uh, op het debat. Dat vond ik eigenlijk een hele aardige vorm... Uh, voor de rest natuurlijk werd er door iedereen getwitterd en uh, op dingen gereageerd. En, uh, kon je het ook live volgen op internet? Ja, het debat? ja, op ja, verschillende kon plekken. Je, kon ja. je televisie kijken als het ware op ja. je scherm? Daarbij zag je ook wel weer dat er een vertraging was. Maar die vertraging zag ik nu ook op televisie. CNN was later dan BBC. En dat is toch wel een beetje lastig met het, uh, met het tweede scherm elke keer. Dat het niet synchroon loopt. Hè. Je ziet mensen reageren op dingen die nog niet geweest zijn. Of juist alweer voorbij zijn. En het viel mij ook wel op. Een paar dingen, uh, een Omdat ik veel met het tweede scherm bezig was. Uh, klink misschien een beetje gek. Keek ik niet naar, de naar het beeld van de televisie. En dan was het debat eigenlijk uh, veel meer in het voordeel van Obama. Die deed het helemaal niet zo slecht. Terwijl af en toe keek ik op en dan schrok ik hem rot, want dan stond hij daar... naar zijn papiertje te staren of een beetje ja, afwezig te zijn. En terwijl Romney daar met zijn marmeren glimlach... Uh, voortdurend uh, voor de camera keek. En wie werd er op dat tweede scherm, althans, die tweede scherm... in Amerika uitgeroepen tot de winnaar? Uh, nou, uh, je zou kunnen zeggen dat het daar een beetje kiele-kiele was. Uh, uh, aan het einde van het debat zag ik een tweede scherm bij CNN. Daar werd Obama wonderwel tot uh, winnaar afgelopen. Dat kan je ook zien. Uh, uh, uiteindelijk is dat in een enquête... toch wat anders uh, uitgekomen. Maar je zou kunnen zeggen... wie de grote winnaar was van het tweede scherm, dit... Uh, dit uh, debat, was Big Bird. Die kenden we in Nederland als Pino van Sesamstraat. <laughs> Want wat gebeurde er? Ja, Romney zei op een gegeven moment, eh, Romney is rechtskandidaat dus die moeten altijd de, de publieke omroep hebben, dat weet je. Um, die zei van, ja, ik ben wel een groot fan van Big Bird, van Pino, maar ik ga toch PBS, eh, PBS de Amerikaanse publieke omroep, eh, aanpakken. Daar fors op bezuinigen. En meteen werd er een Twitter-account gelanceerd. Big Bird. Fired Big Bird. Dat werd eigenlijk de running gag op, op Twitter. Um, zo'n account, zo'n fake Big Bird-account had Binnen ja, een uur 2000, 6000 followers. En daar gingen alle grappen over. Dan zag je ook de cartoons naar boven komen. Van Big Bird natuurlijk. En met ik wil uh, werken om te kunnen eten en dat soort dingen. Genoeg over Obama en Romney. Ik praat er straks over door met twee andere mensen. Uh, Facebook probeert iets nieuws. Wat is dat dan wel? Ja, uh, nou, Facebook uh, heeft steeds meer gebruikers. Mensen hebben op Facebook steeds meer vrienden. De stroom van berichten wordt steeds groter. En Facebook heeft een hele rare manier van selectie. Jij zit niet op Facebook, Felix, dus je nee. weet dat misschien niet. Maar het is niet Verstandig. zo dat, als stel dat wij vrienden zouden zijn. Laten we, het gek, laten we eens een gek voorstel doen. En jij zou mijn vriend zijn op Facebook. En ik zet iets op Facebook. Betekent dat niet automatisch dat jij dat te zien krijgt? Daar zit een heel raar algoritme aan. Dat is niet duidelijk. Het is niet zo dat alles wat je neer, neerzet door anderen ook gezien wordt. En het kan makkelijk zijn dat uh, Pietje Puk ziet dat wel... en jij dan weer niet. Uh, en daar heeft Facebook nu wat voor verzonnen... voor het probleem wat ze zelf gecreëerd hebben. Namelijk, je kan ervoor betalen... En als je nou 7 dollar betaalt... dan zorgen zij ervoor dat jouw posting bij al je vrienden goed te zien is. Maar er staat toch haaks op het gratis imago van Facebook? Uh, ja, maar zoals je weet heeft Facebook nogal wat inkomstenproblemen. De reclames lopen niet zo goed. Uh, uh, dus het, het valt toch allemaal wat tegen. En ik denk dat dit een trucje is waarmee ze dat gaan proberen. Ik heb geen idee... Of dat gaat aanslaan. Je zou wel kunnen redeneren dat de postings waar je voor betaalt om bovenaan te staan, zijn meestal niet de meest interessante postings. Dus je kunt je afvragen of je timeline daar beter op wordt. En jij waarschuwt ons voor profielfoto's op internet. Waarom? Ja, omdat uh, er zijn tegenwoordig uh, steeds meer toepassingen die uh, je toevoegt aan je e-mailprogramma, Outlook. Um, en die, uh, wat doen die? Die plukken jouw foto's van Facebook en van andere sociale media af. En koppelen dat aan je e-mail. Dus als jij me dan een mailtje stuurt... stel dat jij een Facebook-account zou hebben... dat heb je geloof ik niet, Felix. Nee. Nou, dan, stel, dan, dan zou het ook wel kunnen zijn... dat, je die, uh, dat die, die foto die jij daar op hebt staan... Die, die zet hij dan in het e-mailvenster. Nou, Veel mensen denken dat het een goed idee is... om op Facebook eh, een foto neer te zetten van jezelf... met een lurkend aan het bier of uh, uh, dansend uh, half naakt of zo. Daar zit je dan in je zakelijke omgeving. Je hebt net een sollicitatiebrief gestuurd. Die wordt geopend en uh, daar staat je foto dan bij. Dus daar moet je toch een beetje meer rekening mee houden. Nou, dat is de zo... Outlook Social Connector die daarvoor gebruikt wordt. Jij bent zo ongeveer vergroeid met een scherm. Krijg je langzamerhand niet last van je ogen? Uh, nou, je zou denken dat dat, uh, dat, dat is begint een probleem te worden. Uh, er zijn nu zelfs uh, richtlijnen wat je eigenlijk moet doen. 20, 20, 20. Als je 20 minuten achter het scherm hebt gewerkt... dan moet je 20 seconden naar iets 20 voet, dat is 7 meter, verderop kijken. En dan uh, word je niet doof, doof aan je ogen. Doof, <laughs> oké. Okay. Jij kent Chris Isaac? Never van gehoord. Nou, dat geluid, dat ben je niet. Nee, niet zoals jij het uitspreekt, Felix. Chris, wat zeg jij dan? Nee, ik heb geen idee. Ik zeg <laughs> dit: eens. Your true love. Filmpje wat erbij hoort. Een uh, dame op leeftijd die probeert de danspasjes uit op dit nummer, Your True Love, een, een nummer zo'n de weg naar Rome. Carl Perkins en Straight Cats, uh, hebben er een hitje van gemaakt. En Chris Isaac dus ook. Good evening from the Magnus Arena at the University of Denver in Denver, Colorado. I'm Jim Lara of the PBS NewsHour. En ik welcome you to the first of the 2012 presidential debates between President Barack Obama, the Democratic nominee en former Massachusetts-governor Mitt Romney, de Republican nominee. Tonight's 90 minutes will be about domestic issues. eerste televisiedebat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen is achter de rug. Vannacht stonden dus de democraat Barack Obama en republikein Mitt Romney tegenover elkaar. En aangeschoven hier zijn twee volgers en liefhebbers... Kai van der Linden, Spindokter, en Dirk-Jan van Baar, historicus. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Mitt Romney is eigenlijk direct uitgeroepen tot winnaar van het de debat. Is dat terecht? Uh, nou, dat vond ik eigenlijk wel uh, uh, heel verrassend... in de zin van, ik heb dat hele debat dus zitten volgen. Anderhalf uur lang. Het was een taaie beproeving, zou je bijna kunnen zeggen. Heel technisch. En het interessantste was inderdaad eigenlijk... toen het debat voorbij was... en meteen allerlei uh, praateieren die er verstand van hebben begonnen te vertellen... dat Romney gewonnen had. En wel duidelijk, et cetera. Terwijl ik zelf daar misschien ook enigszins slaperig... het idee had dat daar twee heren een debat stonden te houden over zaken... waar de normale kiezer of de geïnteresseerde buitenstaander... eigenlijk geen touw aan kan vastknopen. Dus uh, die spin na afloop was misschien wel het interessantste... van het hele debat. Het debat over het debat dus. Waar tegelijkertijd ook allerlei vraagtekens bij geplaatst kunnen worden. Kaj van der Linden, wie was de winnaar? Nou, dat was uh, Romney overduidelijk. Kijk, bij debatten gaat het om de verwachtingen... die van tevoren gewekt worden. En uh, ja, iedereen... Zelfs hier in Nederland had toch een beetje de hoop dat wij de Barack Obama van 2008 weer zouden zien. Hè? De inspirerende, charismatische persoon. En we zagen in plaats daarvan zagen we een professor een beetje ingewikkelde plannen opdreunen. En daar tegenover stond een hele vriendelijke, rekeneske, uh, redelijk competente Mitt Romney... Uh, die het beter deed dan de verwachtingen. Ja, maar die verwachtingen zijn natuurlijk op zichzelf... ook al een bepaalde vorm van manipulatie. Want wie het een beetje gevolgd heeft... die wist dat Romney juist in die debatten heel sterk was. Terwijl Obama wel uh, goed van de tongriem gesneden is... maar niet zo sterk in die debatten is. Hij is eerder een goede man die redenvoering houdt, speeches, et cetera. En op die manier zijn achterban weet te begeesteren. En die professorale achtergrond... Ja, dat had hij vier jaar geleden ook al. Eén keer kwam Obama's volgt daartoe. For 18 months he's been running on this tax plan and now five weeks before the election uh, he's saying that his big bold idea is never mind. Dat was volgens deskundigen een van de sterkste punten uit het debat voor Obama van nacht. De vorige campagne scoorde hij juist met zijn re retoriek. En in dit geval dus niet. Maar hij had het nu over, over het feit dat, dat Romney het had over een, een groot belastingplan. En nu zegt hij op één keer, laat maar. Was dat sterk van Obama? Ja, ik heb het zo... Uh, nou, sterk van Obama was het zeker niet. Maar het was in ieder geval wel zo dat Romney zich voortdurend uh, gedwongen zag uit te leggen... dat dat uh, belastingplan van hem toch heel anders was dan Obama het voorstelde. Of dat sterk was, weet ik ook niet, maar... Uh... Kijk, want bovendien... alleen heeft er misschien meer verstand van. Nou, bovendien is het ook niet waar wat u zegt... want alle experts zijn het juist over eens... dat het een hele slechte performance was van Barack Obama. En uh, u heeft heel hard moeten zoeken in die 90 minuten... om één goede one-liner te vinden. Nou, dat was dan deze. En als hij daarvan moet hebben... dan denk ik dat hij zich ernstig zorgen moet gaan maken... voor zijn herverkiezingscampagne. Denkt u dat ook, meneer Van Maak? Ja, One-liners is nooit zijn sterkste punt geweest. Tegelijkertijd heb ik bij Romney eigenlijk ook niet veel aan one-liners gehoord. Die in, bij is in ieder geval niks bijgebleven. Maar ja, ik wil ook niet beweren dat ik een expert ben op het gebied van spin. Uh, mij valt eigenlijk eerder op hoe snel na afloop ineens allerlei lieden... een oordeel klaar hebben daarover. En dat dat eigenlijk allemaal maar meteen wordt nagepraat. Ja, dat is zo. Dat is dat, maar dat zagen we ook in Nederland natuurlijk... met de verkiezingen die we net uh, meegemaakt hebben... Korte verkiezingen die vooral gedomineerd werden door de media. En vooral de, hè, er iedere keer een winnaar moest worden uitgeroepen van een debat. Maar dat is nu helemaal de traditie. Dat weten de kandidaten ook van tevoren. En, en Samson heeft bij. er hier in Nederland van geprofiteerd. Ja, dat feit dat hij sommige uh, debatten ja, gewonnen heeft. Ja, ja, zeker het RTL-debat gaf hem een enorme boost. Hè, dan krijg je momentum, krijg je een soort wind in de rug. En dan hebben mensen het gevoel: hé, daar staat een winnaar. En dat is ook wat, wat, uh, wat nu met Romney zou kunnen gebeuren. Ik bedoel, het was geen game changer. Hè. Er waren niet echt knock-out-puntjes. Het was geen. Nixon Kennedy debat of, uh, of, of Kerry Bush. Het was eigenlijk saai, toch? Het was redelijk saai, erg technocratisch. Ik bedoel, ik ben er voor opgebleven, maar ik had net zo goed in mijn bed kunnen blijven liggen, gezien mijn huidige hoofdpijn had het misschien ook beter geweest. <lacht> niet te veel maar, drinken tussendoor. Niet te veel drinken tussendoor inderdaad <lacht> dat ik ook niet moeten doen. Maar het, het punt is, dit uh, Romney moest iets doen. Hij moest iets laten zien. Dat heeft hij gedaan. En het is nu de vraag of Barack Obama ja, een manier kan vinden om dat te gaan counteren in het volgende debat. Ja, ja, Romney dan... was degene die keer op keer aanviel, hè? I will not reduce the share paid by high-income individuals. I, I know that you and your running mate keep saying that, and I know it's a popular thing to say with a lot of people, but it's just not the case. Look, I got five boys. Hij zegt gewoon dat het niet waar is dat hij de lasten voor de rijken wil verlagen. Hij weet dat het graag gezegd wordt door zijn tegenstanders, dat hij dat ook al gewend is. Want hij heeft vijf eh, jongens thuis. En eh, als die maar genoeg herhalen, herhalen, herhalen, gaan ze er zelf in geloven, maar het is niet waar. Romney was in ieder geval in de aanval gisteravond, maar het bleef netjes, toch? Ja, maar hij moest natuurlijk ook in de aanval. Per slotverrekening is hij de uitdager en hij staat achter in de opiniepeilingen. Dus in dat opzicht is dat niet zo vreemd. Bovendien, die uitspraken die hij daar doet, he, mocht hij winnen... daar zal hij later dan nog aan herinnerd worden. Maar goed, dat is van later zorg. Overigens interessant dat die verwachtingen nu dus kennelijk gewijzigd zijn. Voor het volgende debat is de verwachting dat Romney het weer goed gaat doen. Dan zou je al bijna kunnen zeggen volgens deze redeneringen dat dat gaat tegenvallen. Maar dat zullen we zien. Is dat zo? Meneer van der Linden, werkt dat zo? Ja, nee, je ziet nu al de medialogica is. Hè. Gisteren MSNBC bepaalt een, een vijandig uh, zender tegenover Obama. Die zegt, Obama, je moet wat gaan doen. Je moet revanche gaan nemen. En bij het volgende debat zul je dus zien dat de verwachtingen precies omgekeerd zijn. Uh, Obama moet scoren en uh, Romney mag geen fouten maken. Wordt nog leuk voor political watchers. Is Romney terug in de race nu, na dit debat? Nou, hij is nooit weg geweest. Want als je naar de peilingen kijkt, staat hij ongeveer 3% achter. En dat is uh, binnen de margin of error... Uh, error, statistisch verschil. Uh, het is altijd heel erg close geweest. Uh, maar dit heeft hem zeker geen, uh, geen pijn gedaan, dat debat. En wat is deze overwinning waard dan uiteindelijk? Stemmen? Uh, nou, de overwinning is in zo'n zin wat waard dat, dat uh, twijfelende kiezers, uh, dat, dat, dat Romney de drempel voor twijfelende kiezers om hem nog eens een keer uh, goed te bekijken, heeft verlaagd. En dat is winst. Ik denk dat hij inderdaad het gevoel heeft gegeven bij de achterban van de Republikeinen dat hij misschien toch nog in staat is om Obama te vloeren. Uh, maar veel meer dan dat zal het niet zijn. Het zijn natuurlijk toch ook vooral de media die heel erg gespind zijn op een spannende race. En dit natuurlijk ook geweldig opkloppen en blij zijn dat Romney hier uh, blijkbaar een goede performance heeft afgeleverd. Blijft u er de volgende keer weer voorop of niet? Uh, ik ben er bij het laatste debat in ieder geval zelf bij, want dan heb ik het voorrecht om in Amerika te gaan. Maar dat debat ertussendoor? Uh, dat zullen we nog even zien. Kai van der Linde? Ik ga er geen seconde van missen, want straks is het voorbij en moeten we weer vier jaar wachten. Hartelijk dank, historicus uh, Dirk-Jan van Baar en uh, Kai van der Linde. Op de ree vanavond weer voetbal, maar dan een treedje lager, de Europa League in vergelijking tot de Champions, League natuurlijk een uh, divisie lager. En PSV ontvangt Napoli, en dan zeggen ze een Eindhoven kat en bakkie. FC Twente moet naar Zweden om daar te spelen tegen Helsingborg, voor de tukkers bijna om de hoek. En het eerste fluitsignaal aan Helsingborg klinkt om 1900 uur, en Eindhoven blaast de scheids om 21.05 uur vijf voor de eerste keer door de fluit. Beide wedstrijden zijn te volgen op RTL 7. Als hij beide doelen kan zien, hè? Ja, natuurlijk, want dat weet je maar nooit daar. En na het voetbal is er om 5 voor 11 een documentaire over de aap Nim, deze de chimpansee groeide op in de jaren 70 bij mensen. En wetenschappers kijken nu met de familie terug om vijf voor elf. Holland Dokken op Nederland twee. En daarna gewoon naar bed Jürgen. Ja, zeker. Zullen we het daarover hebben, of niet? Nee, ja, ik wil <laughs> alles van je weten. Maar euh, er is een actie gaande onder lezers van NRC Next. Die willen eigenlijk Rob Wijnberg gewoon terug als hoofdredacteur. Die zeggen, wij willen helemaal niet dat het blad nieuws hier wordt. Uh, een van die mensen hebben we zometeen even aan de telefoon. En de stelling om hoofd2 in stand.nl Het is goed dat Willem Holleden te gast is in college tour. Karel Kuil, mediadirecteur van de NTR, die komt daarover praten. En hij is voor natuurlijk, want ze hebben strikt. gestrikt. En het levert in ieder geval voldoende publiciteit op voor die uitzending.